Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen... is er morgen toch een kabinetsoverleg. Gisteren zei vicepremier Ollongren nog... dat er dit weekend geen katshuisoverleg zou zijn. Maar nu is toch besloten om weer bij elkaar te komen. Gisteren werden bijna 8900 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Een week eerder waren het er nog 3000 minder. Op een industrieterrein in Haarlem zijn vannacht vier bussen afgebrand. Medewerkers konden 27 andere geparkeerde bussen op tijd in veiligheid brengen. Eén chauffeur moest worden nagekeken omdat hij daarbij rook had ingeademd. Uit voorzorg werd tijdens het blussen een NL-alert verstuurd om ramen en deuren dicht te houden... omdat sommige bedrijven op het industrieterrein s'nachts aan het werk zijn. Inmiddels is het NL-alert ingetrokken. Hoe de brand in Haarlem is ontstaan is nog niet bekend... De politie heeft vannacht een bedrijfsfeest in Sittard beëindigd. De meer dan 25 aanwezigen hebben een bekeuring gekregen... omdat ze de coronaregels overtraden. De politie was na meldingen over overlast het bedrijfspand binnengegaan. De aanwezigen hadden zich verstopt. Ze werkten volgens de politie wel mee, maar hadden geen begrip voor de boete. In Iran is vanmorgen een journalist geëxecuteerd... meldt de Iraanse staatstelevisie... De 47-jarige Rouhola Zaam had een website met 1,4 miljoen volgers... en deelde video's van protesten en schadelijke informatie... over Iraanse autoriteiten. In juni werd hij ter dood veroordeeld door het revolutionaire hof. Hij was opgepakt en schuldig bevonden aan het oproepen tot geweld... tijdens de antiregeringsprotesten in Iran in 2017. Die begonnen toen de voedselprijzen stegen. Het weer bewolkt en er valt wat lichte regen. Het wordt 4 tot 9 graden. In het westen kans op mist. Morgen eerst nog wat kans op regen. Maar smiddags kan ook de zon doorbreken. En het wordt dan een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4. Daarna richting Amsterdam tussen knopend en de Schipholtunnel een half uur op onthoudt door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open... A5 hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de ring, bijna 10 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid tussen Knopentelieuwe Meer en Knoopert Amstel richting Amersfoort. 10 minuten vertraging door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Kerst. CFM. Yes. Dit is Kerst met ZFM. Met nu. nu. Goedemorgen Zandvoort. Een hele, hele, hele, hele morgen. Een hele, hele, hele, hele morgen. Zeer goedemorgen vanuit de studio in uh, de Tolweg waar wij uh, zitten. En we hebben ook nog gasten en uh, die hebben wel 31 prijzen. Dus Zandvoort heeft het zeker deze morgen. We gaan dus de trekking doen van de OVZ Loterij. Daarna praten wij over uh, kerk in Zandvoort met de dominee en de pastoor. Van hoe gaan we de kerst doorbrengen? Uiteraard praten wij met Adi Koper. Want het genootschap uit Zandvoort is 50 jaar oud. Dan gaan we over het uh, uur heen. En praten wij met uh, voorzitter Friso van Marion van de Adviesraad Sociaal Domein. Roy Dongen praat ons bij over de winterprijs die volgende week van start gaat. En dan praten wij met mevrouw Ankie Huntjens over pre-wonen. Goedemorgen Peter en Claudia. Goedemorgen Ben. Goedemorgen Dick. Ik zou zeggen uh, brandlos met uh, wie, wie doet wat. Nou ik ben van plan om de eerste 15 prijzen bekend te maken... Uh, dan ben ik waarschijnlijk buiten adem... omdat ik ergens onder de tafel en dan door, neem ik het te schuimen. En daarna gaat Claudia met volle kracht de, de overige plekken. Ja, ja, jij moet je natuurlijk je adem sparen, want je moet nog naar uh, Spakenburg vandaag. Uh, nee, ga naar Staphorst. Oké, okay, leuk. leuk. Ja, nou, leuk. Brand ja. los. Ja, is goed. Uh, we gaan beginnen met een cadeaubon van 10 euro... aangeboden door Grand Café XL... en die is gewonnen door Olga van der Meijen. Een fles wijn aangeboden door Hotel Hoogland... Gewonnen door M. van Berghum. Een cadeaubon van 20 euro. Bloemsierkunstbluis heeft hij ter beschikking gesteld. En die is gewonnen door Sen Hao Chan. Een kilo echte beemsterkaas. Kaashuis Tromp heeft hij beschikbaar gesteld. Gewonnen door Christel Hendricks. Pitspilspakket. Ja, dat kan alleen maar van rabbel zijn, hè. Gewonnen door meneer of mevrouw Tulken. Een cadeaubon bon van 25 euro, gewonnen door Ellie van Oomstein... beschikbaar gesteld door Marcels Verstheater. Een cadeaubon van 25 euro te besteden aan allerlei pillen en poeletjes aangeboden door de Zandvoortse Apotheek, gewonnen door Diana Wanders. Een cadeaupakket 25 euro, aangeboden door de Kaarshoek... gewonnen door meneer of mevrouw Schrader. Een pakket voor buitenvogels. Aangeboden door Ben en Eugenie, de dierspecialisten. Gewonnen door mevrouw M. Verburg Blad. Een wijnnotenpakket. Dus als de nood het hoogst is. Dan heb je de wijn erbij. Dan heb je de wijn erbij. Nou, dan kom je de winter wel weer door hoor. Aangeboden door de notenwinkel. En meneer of mevrouw A. Vermaat kan de nootjes opeten. Een zak oliebollen en appelflappen. Uiteraard door Harry. Oh, oh nee, Faze heet hij Sorry, ik maakte bijna een vergissing. Oliebollenkraam Harry Faze. Gewonnen door Alicia. Alisa Paap. Een satémenu. Aangeboden door Snackbar Het Plein. Ook gewonnen door meneer of mevrouw Paap. Dus niet Alisa, maar iemand anders. Er zijn er heel veel hè, die Paap eten. Een cadeaubon van 10 euro. Aangeboden door Van Vessem, gewonnen door R. Kok. Een verrassingspakket. Dat is nog eens een keer een verrassing. Aangeboden door het Zandvoorts Museum, gewonnen door L. Dijkstra. Een waardebon van 12,5 euro te besteden bij viskraam Adi Lekker haarnetje. Gewonnen door D. Genuchten. Nou, ik ben helemaal kapot. Ja, dan ga ik lekker achteruit zitten. Ik ga de lekker Claudia achteruit en leggen. En Claudia mag het vanaf prijs nummer 16. En, mag ze... en je bril. En mijn bril. Ja, nou, anders ziet op. ze het niet zo goed. Even kijken. Ja, maar... Claudia wordt ook een dagje ouder. Het is niet te geloven. Nou, we beginnen met het chippen van uw hond of kat van Dierenkliniek Zandvoort. Gewonnen door Anja Koper. H van Gameren heeft een cadeaubon gewonnen van ABC en Meer. De bloemenwinkel in de Haltestraat. Een zak voeding voor uw hond of kat. Aangeboden door de dierendokters in Zandvoort. Gewonnen door J. de Looie. Roy van Buringen heeft een maaltijd gewonnen bij de Zandvoortse Versmarkt. Die zit op de Grote Krocht. Yvonne Damhoff heeft een mietje golfrondje gewonnen bij Sinterparks. Een cadeaubon van 25 euro van de Pearl, gewonnen door T. Vork. Brenda Oltman heeft de waardebon gewonnen van Ver. Ter waarde van 15 euro. Nou, dat is nou toch een zak. Dat is weer lekker. Ik zal het verkopen. Ja. Uh, een cadeaubon van 25 euro ook van Albert Heijn. Op de Grote Krocht, Joke Peters. Cadeobon van een tientje, Bloemenhuis Bluis in Noord. Gewonnen door Weber Hoogendijk. Een medium pizza van Domino's. Gewonnen door Els Bernozen. En de Bruna heeft een cadeaukaart van 20 euro. Gewonnen door F. Jansen. Dan hebben we de originele stroopwafelwinkel. Ook heerlijk. Die heeft vijf blikken stroopwafels geschonken aan W. van de Bos, L. Sweert, en Mikolokovic, J. van de Bos en E. van de Laan. Ja, dat is dan één blik per persoon, hè? Ja, dat uh, is één <laughs> blik per persoon, ja, sorry. Ja. Nou, dat zijn toch allemaal hartstikke leuk. Ja, hartstikke leuk, leuk. En er is een vetje erbij, hè, natuurlijk, hè, om je mondje te Daarom. wegen. Nou... Dat was het. Dat was hem. Uh, voor de duidelijkheid, al deze loten gaan terug in uh, de andere zak... voor de, uh, voor de totale, hoofdprijs. Voor de hoofdprijs. Ja. Wanneer wordt de hoofdprijs getrokken? Die wordt op 2 januari uh, getrokken. Op 2 januari. Nou, Dat wordt ja. dan een feestelijke uitzending uh, hier. En daarna wordt er weer een afspraak gemaakt... Uh, of worden de prijzen naar huis gebracht dit jaar. Ja, klopt. Normaal gesproken doen we dat uh, bij Grand Café XL. Hm. Maak er altijd een waar festijn van... Ja, In verband met corona wordt dat wat lastig. Maar uh, we gaan nog uh, even, even nadenken hoe we dat uh, gaan doen uh, 2 januari. In de Corgi Sporthal. Uh, bijvoorbeeld. <laughs> al. Kunnen we aardig wat afstand houden? Ja, ja. Claudia, ja. hartstikke bedankt voor de trekking. En wij zien jullie uh, de, de volgende keer weer terug. Ja, de volgende keer. Dank je. Door de heeft het. Ja, Zandvoort heeft het. In Zandvoort leeft het. En jij? En jij? jij Beleef het. Kom op, kom op. is het ritme van Zandvoort. Like the pine trees in the winding road, I've got a name, I've got a name. Like the singing bird in the croaking toad, I've got a name, I've got a name. Carry it with me like my daddy did But I'm living the dream That he kept here Moving me down the highway Rolling me down the highway Moving ahead so life won't pass me by Like a north wind whistling down the sky I've got a song, I've got a song, like the will and the beaves cry. I've got a song, I've got a song, and I carry it with me and I sing it loud if it gets me. Send down the highway. But if you want me to, if you're going my way, I'll go with you. Bend me down the highway. Don't let me down the highway. Move no in so life won't pass me by. Don't bend me down the highway. Don't let me down the highway. Move no in heads life won't pass me by. prachtig stukje muziek uh, die is uitgezocht door Jelmer Koper. En we zijn natuurlijk heel snel doorgegaan. Uh, na de loten gaan wij praten met uh, dominee Vrijthoff... en als het goed is ook nog met uh, pastoor Putter. Dominee Vrijthof, goedemorgen. Uh, goedemorgen, Ed. Alles goed uh, met u? Uh, ja, met mij is alles uh, goed. Ja, uh, en uh, we gaan natuurlijk naar de kerst toe. Uh, toch wel een van de hoogtijdagen in beide kerken, mag ik zeggen... Um, volle zalen in die tijd. Hoe gaat dat nu gebeuren? Um, ja, we hebben natuurlijk een heel uh, alternatief uh, kerstprogramma. Uh, soms doen we meerdere diensten. In uw Unicum hebben we normaal één viering. En dat doen we nu op uh, coronaproof twee vieringen. Per afdeling wordt dat uh, georganiseerd. Uh, ja, we zouden de monumentale kaart van Zandvoort... Uh, die van Jood Sandvoort onthullen, dat doen we nu vooral met veel pers. Mm -hmm. En de kerstnachtviering, ja, die gaat via het, uh, via het internet. Dus op onze site komt een uh, filmpje te staan en via kerkomroep kan die ook uh, beluisterd uh, worden. Dus dat wat de kerstnachtdienst betreft. Ja, en, de, uh, de, de kerstvieringen in Unicum, die waren altijd openbaar, maar dat is natuurlijk niet zo nou, hè? Nee, dat is, dat is nu uh, besloten en het wordt per afdeling zo georganiseerd... dat de mensen van een afdeling bij elkaar uh, zitten. Prima. En uh, ja, de medewerkers en uh, de, de, de geestelijke verzorger zijn, zijn erbij. Dus uh, ja, het, het, het is wat beslotener. Ja, de, uh, de brink wordt altijd keurig aangekleed en hartstikke mooi voor kerst. Dus het zal zeker zijn sfeer wel hebben. Uh, met wat minder mensen uh, kan de dienst ook uh, goed door. Ik wil toch even terug naar, uh, naar de protestantse kerk. Naar het monumentale gebouw. Uh, ja. uh, daar heeft u niet een, een klein aantal uh, toehoorders uh, in de kerstnacht? In de kerstnacht niet. Maar op kerstmorgen doen we het zo. We hebben een telefoonnummer ter beschikking gesteld. En mensen kunnen uh, intekenen. Uh, en zijn er uh, meerdere mensen. Dan komen er meerdere vieringen. We zullen misschien ook mensen teleur moeten stellen, maar ook dat past natuurlijk bij het kerstverhaal. Jozef en Marie krijgen op te horen dat er geen plaats meer is. Ja. Dat, is dat is het heel erg actueel, dat verhaal. Ja, het is natuurlijk wel uh, inderdaad passend bij, uh, bij de tijd. Hè. Er, is geen, er is geen plek voor je ga maar ergens in een schuur zitten. Uh, nee. Dat kunt u dus niet. <laughs> mensen in de schuur zetten. Maar um, nee. mensen nee, kunnen die dat informatie dat we... van u uh, op, op, op de website halen, want ik, ik ik kan mij voorstellen dat heel veel mensen denken van goh, de kerstnacht en, de, en dan de kerstmorgen. Ik wil toch erheen. Ja. Uh, waar, waar vindt men de informatie? Uh, die vindt men uh, op, de, op, de, ja, op de site van onze kerk. En dat is uh, www uh, of nee, dat is kerkzandvoort.nl Oké, okay, daar komt men wel uit. Uh, tot slot. Um, ik overval u er misschien een beetje bij, maar heeft u ook een korte kerstboodschap voor alle zandvoorters? Overvalt oh, daar valt u, overvalt u me echt mee. <laughs> ja, ik weet het. Nou, het verhaal heeft natuurlijk, uh, kijk, wat zo'n verhaal dient. je pikt er altijd iets uit wat past bij deze tijd. En uh, in dit verhaal zit er heel veel teleurstelling. Hè? Je zou maar moeten zeggen, zoals die herberg hier, uh, er is geen plaats meer, want we hebben nu meer dan drie personen. En je zal maar de afgewezen persoon zijn. Hoe ga je om met zulke soort teleurstellingen? Uh, kun je er toch nog wat van maken als je niet in de herberg zit... maar in zo'n stalletje zit? Nou, op, op, op die manier uh, biedt zo'n verhaal allerlei mogelijkheden om te filosoferen... over van, en hoe sta ik daarin? En wat zou ik kunnen doen om er toch nog uh, nou, een wiegje van te maken? Nou, dan neem je een kripje. Dat zijn natuurlijk mindere dingen, maar... Uh, Verhalen helpen je om te filosoferen over je eigen leven. En dat is natuurlijk wat wij iedere zondag borgen doen. En dit jaar, na aanleiding van corona... zullen we op deze manier ook naar dit verhaal kijken. Ja, het is dus eigenlijk een uh, doelt, een goed moment voor zelfreflectie. Het is altijd een goed moment voor zelfreflectie in de kentdienst. <laughs> Oké, okay, nou ja. dominee, dan wens ik u een hele fijne kerst. En ik hoop dat al uw uh, porroguianen uh, uh, toch een plekje vinden... Uh, achter de televisie, achter de internet of misschien op de kerstmorgen. Goed, hartelijk dank Dankjewel. Dank u wel. Dank u wel. Oké, dag. protestantse kerk in Zandvoort en gesproken hebben met uh, dominee Vrijhof, ...praten wij uh, met pastoor Putter. Goedemorgen. Goedemorgen, Ben. Ja, goedemorgen. Nou, we hebben het gehad over uh, de vieringen in de protestantse kerk. Hoe uh, doet de katholieke kerk dit jaar met kerst? Uh, ja, alles is natuurlijk aangepast. Dat zal uh, niemand uh, verbazen. Dus we hebben ook uh, lang moeten nadenken over hoe we uh, het kunnen doen... Um, we hebben er uiteindelijk voor gekozen om uh, toch een aanbod te doen aan onze uh, gewone kerkgangers en de mensen die met kerst naar de kerk uh, willen. Ja, binnen alle beperkingen natuurlijk. En dat betekent, uh, even praktisch gezegd, dat wij uh, hier in de kerk van Zandvoort om uh, 7 uur een nachtmis zullen hebben en om 10 uur. En dan hebben we op eerste kerstdag ook weer om 10 uur hier een viering. Um, ja, en dan moet je wel bedenken dat dat natuurlijk heel beperkt zal zijn... omdat er dus maar 30 mensen uh, bij zullen mogen zijn... ja, tenzij mm -hmm. dat nog veranderd wordt. Maar ik denk als we de cijfers en de media volgen... dan is, dat, uh, is die kans natuurlijk maar heel klein. Um, dus ja, dat, dat betekent wel echt uh, reserveren verplicht. Dus aanmelden via onze website uh, rkhaarlem.nl. Um, en daar vind je dan de vieringen en, en kun je je inschrijven... Ja, goed, en wij uh, zullen ook ons, uh, onze gewone kerkgangers. Uh, ja, die willen we toch uh, natuurlijk enige voorrang geven. Dus die, uh, die zullen we de kans geven om ook uh, uh, zich daar iets eerder voor in te schrijven. Maar daar zullen we hen ook zelf nog, uh, nog over informeren. En als er nog plaatsen vrij zijn, kunnen ook anderen nog aanwezig zijn. Ja, het is dus wel echt een dat, zaak dat, ja. men, dat men inschrijft. Uh, de, het gerucht doet natuurlijk de ronde dat de kerken wat meer mensen mogen hebben. Maar uh, een oppervlakte is een oppervlakte. En anderhalve meter is anderhalve meter. Dus u gaat uit van 30. Ja. En, en, en dat is max. Nou ja, dus die 30 uh, Ben, is nog niet eens uh, gebaseerd op de anderhalve meter. Want dan, dan kunnen we echt nog wel meer mensen plaatsen in, ons, mm -hmm. in onze toch vrij grote kerk hier. Uh, ja, die 30 is gewoon ja, het aantal dat de overheid hanteert. Uh, natuurlijk voor, voor groepen en theaters, zoals we allemaal weten. En inderdaad, binnen de grondwet en zo is de kerk dan nog vrij. Maar we zijn natuurlijk ook verstandig. En uh, ja, de, de bischoppen van de, van, de, van de katholieke kerk in Nederland... ...zoals ook overigens een organisatie als de PKN en de Protestantse Kerk... Ja, ...die hebben gezegd van nou hou je toch gewoon aan dat aantal van 30. Mm -hmm. uh, want anders zouden we nog wel iets meer mensen kwijt kunnen... ...ook binnen die anderhalve meter. <coughs> um, maar ja, dit is het nu. Ja? Dat is het aanbod uh, in, in Zandvoort. Hè? Nou zijn er natuurlijk ook al een aantal mensen die, uh, die, die slechte been zijn of niet kunnen komen... Zijn er uh, nog, nog uh, uitzendingen van kerstmissen? Uh, Jazeker, ja, zeker. want uh, nou ja, wij hebben natuurlijk uh, sinds uh, maart uh, hebben wij een, een, een livestream vanuit onze eigen regio. Vanuit de, de kathedraal Sint-Bavo in, uh, in Haarlem. Uh, ook daar, hoe groot die ook is, uh, ja, zullen maar 30 <laughs> mensen binnen mogen. Wat natuurlijk best een beetje absurd is, maar, maar ja, oké. Okay, regel is de regel. Ja, en alles voor de veiligheid, weet ja, je dus. Ja, zeker. Uh, en, uh, maar daar is een uh, livestream die je ook kunt vinden via rkharlem.nl En dan zie je daar ook de knop Livestream. Ja, en daarnaast is er natuurlijk, uh, via de KRO zijn er de, de, de tv-missen. Uh, die komen uit de Nicolaas Basiliek dit jaar uh, op kerstavond en op, uh, en op eerste kerstdag. Maar daar durf ik even zo de tijd niet van te zeggen, maar dat vind je natuurlijk uh, in de gids of... Uh, ja, de de die, bij de en die, die dingen die worden vanzelf uh, bekendgemaakt. Inderdaad, in allerlei uh, gidsen en ook via de website van uh, Boas in Zandvoort en Haarlem. Kan men van alles zien, heb ik vanmorgen nog even bekeken. Uh, samengevat is het kerstavond om 7 uur en om 10 uur de kerstmis. Ja. En uh, de volgende morgen is het om 10 uur in de katholieke kerk, uh, Sint-Agata kerk in Zandvoort. Ja, ik weet... daarnaast... En daarnaast hebben we nog de openstelling op 19 en 20 december en op 26 en 27 nee. van half 2 tot half 4 om toch even die kerstsfeer te kunnen opsnuiven in onze voor, kerk. Uh, voor even een rustmoment. Ja, even naar binnen lopen, even de kerststal bekijken. Ja. De kerstboom wordt natuurlijk toch gewoon neergezet en uh, met wat kerstmuziek op de achtergrond. Uh, en dan kunnen mensen gewoon even binnenlopen als ze dat, uh, dat willen. En Heel dat fijn. Dat is natuurlijk allemaal te vinden op rkh.nl. Ja. Ja. Uh, ik heb de dominee ook overvallen en dat doe ik bij u ook. Heeft u nog een korte ja. kerstboodschap voor de Zandvoorters? Um, ja, nou ik, ja, nou, ik, ik ben natuurlijk uh, toevallig de viering van morgen aan het voorbereiden, dat ik, uh, helaas niet in Zandvoort, maar het is een mooie zondagmorgen, uh, zondag koudete, verheugt u. Nou in deze tijd is er niet veel om ons over te verheugen, maar waar we ons over mogen verheugen is dat, is dat licht en die vrede en die vreugde die we met kerstmis toch mogen ervaren, te midden van, ja, toch maar even gezegd, alle ellende waar we nu in zitten. Dat perspectief houden we, en we houden natuurlijk ook de hoop levend op uh, dat deze crisis ook weer voorbij gaat, want dat weten we inmiddels natuurlijk ook met z'n allen. Oké, okay, uh, Pastor Putter, ontzettend bedankt voor uh, uw medewerking aan dit programma en het uh, korte kerstboodschap. We wensen ja, ja. u ook een uh, zalig kerstfeest en binnenkort Ik wens u een zalig kerstfeest. Ja. Tot Dank ziens. My lovers got humor She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. fresh poison each week. We were born sick. You heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me, worship in the bedroom. Jelme Koper, want door de haast van de loten zijn we helemaal vergeten hoe dit programma tot stand gekomen is. Uh, we zijn natuurlijk uh, de redactie, erg dankbaar Gert van Kuik. De muziek is gedaan door Jelme Koper en een stukje van Coor En Mijn naam is Ben Zonneveld, maar dat had u ongetwijfeld al gehoord. Aan de lijn hebben wij Ari Koper. Goedemorgen. Goedemorgen Ben. Ari, van harte gefeliciteerd met jullie uh, 50-jarig bestaan. Dankjewel Ben. Een en ja, mijlpaal, hè? Ja, dat is het hier zeker. 50 jaar genootschap, 40 jaar de klink. Ja, over, dit, over die klink dat op... die, die wil ik nog even achterhalen, want ik wil je in januari natuurlijk hebben met het uh, klinkjubileum. Ja, dat is prima. Het genootschap is natuurlijk eigenlijk een afsplitsing van de Wurf. En, nee, uh, dat is niet waar. Nou, als ik het uh, interview gelezen heb waarin staat dat de Wurf opgeroepen heb. ...tot een vereniging van historische kennis, dan vind ik dat een beetje afsplitsing. Maar vertel. Nou nee, ja, kijk, als jij dat zo ziet, maar de mensen die in de WURF zitten, zijn natuurlijk weer heel andere mensen als die in het genootschap zaten. Kijk, het initiatief kwam uit van de WURF, maar begrijp uh, je, begrijpt, je kunt niet al te veel dingen doen als zij willen, want je hebt maar beperkte tijd tot je beschikking. Mm -hmm. Dus een aantal mensen. De, de, de WURF heeft in inderdaad initi initiatief opgenomen, dat klopt. Maar een afsplitsing vind ik een beetje te veel. <laughs> nou ja, goed, het initiatief is bij hun vandaan gekomen. Ja. Toen is men eens gaan zitten en heeft men uh, een vergadering belegd. En er was hartstikke druk, burgemeester, wethouders, 80 nee. mensen. Hoe is ja. dat afgelopen allemaal? Nou ja, er is opgeroepen tot het oprichten van een vereniging. Dat is meteen ook gedaan. En uh, er is de mensen verzocht, het was een mannetje van 80, om meteen maar vijf gulden te foneren. <laughs> aan de penningmeester, meneer Altruisius, die er toen nog was. En, en dat werd ook gedaan. Dus die uh, had een goede avond, laat ik het zo zeggen. Ja, dat kan ik me <laughs> toen, wel voorstellen. Ja, ja. Ja. Voor die type schijf gulden toch wel een behoorlijk bedrag. Ja, maar als je dan toch al uh, met, met 80 mensen gaat zitten, dan is er toch al een, ja. een, een brede interesse. Dat, uh, ja, dat is helemaal waar, ja. en, en dat zet zich gelukkig heel erg door en daar zijn we ook erg blij mee. En we hopen ook dat door de uitgifte van het boek, wat gisteren gepresenteerd is aan de burgemeester, dat er nog meer leden zich gaan verbinden aan het genootschap. Ja, over het boek gaan we het straks ook nog even hebben. Uh, ik wil toch terug naar, uh, naar het begin, de beginjaren in ieder geval. Ja. Uh, als we 50 jaar geleden praten uh, en de oprichting ervan... dan keek men toch een heel en terug in, in de historie: uh, ja. de oorlog, het opbouwen van Zandvoort. Ja, klopt. Um, hoe communiceerde men in die tijd? Want er was geen klink. Uh, dat waren ja, stencil's uh, En pas uh, tien jaar na dato, na de oprichting, kwam de eerste klink uh, zacht aan het licht, laat ik het zo zeggen. Ja, af en toe een nieuwsbrief. Ja, net in die tijd had je nog niet de druktechniek van tegenwoordig. Uh, kopieerapparaten waren nog amper beschikbaar, denk ik zomaar. Uh, die waren wel, maar niet zo goed als dat ze nu zijn. Ja, ja. En, en dat werd ik nog uit eigen geheugen te herinneren. Dus we gebruikten gewoon een stencilmachine. En dat werd gewoon bezorgd door de, aan, aan de leden, had ik het zo zeggen, de, de ja, ja. nieuwsbrieven. Ja, je bent natuurlijk ook een, een lid van het eerste uur. En, uh, ja, ik zit al 35 jaar in het ja, dat, de. Ja, dat bedoel ik. <laughs> en, uh, <laughs> dan heb je inderdaad de stencilmachine nog meegemaakt. Jazeker. Van, van de stencilmachine ging het over naar een kleine klink. Ja. En die werd gedrukt en die was uh, uit mijn hoofd 16 pagina's. En het werd, uh, ja, er kwam steeds meer copy, de mensen reageerden steeds meer met hele leuke dingetjes. Ja, die, uh, die, die klink uh, groeit en groeit, maar ik wil uh, even naar de geschiedenis. Want inderdaad, 50 jaar uh, in Zandvoort, van, van voor de oorlog naar uh, nu. Uh, Jij zit er al heel lang bij. Zandvoort verandert, is die geschiedenis erg levend? Ja, ja, toch wel. Er verandert heel veel. Op. Uh, het is een, een hele dynamische omgeving waarin we wonen, laten we wel wezen. Waar... Als je de oorlog neemt, er is heel veel gesloopt. Maar er is na ook heel veel gebouwd. Alleen ja, het oude gedeelte van Zandvoort, dat heeft uh, inderdaad. Uh, ja, dat is het niet meer. Er zijn nog een paar heel kleine stukjes over. En, en, en... Dat, ja, dat wordt wel beschreven nu. En ook in het nieuwe boek wat we gemaakt hebben, zie je dat veranderen. Is dat. Is dat uh... Ja, de, de, de vooruitgang die is natuurlijk niet te stoppen. Maar vind je dat zonder dat er stukken gesloopt worden? Als ja, daar dan wat staat wat Zandvoortse waarde heeft? Ja, zonder meer. Ik vind het heel erg jammer dat er een aantal panden tussen inderdaad, met cultureel erfgoed, als je het zo mag noemen, dat die toch gesloopt zijn. Neem de watertoren nu, die, die, die valt bij de om als je er niet uitkijkt. Dat daar niks aan gedaan wordt. Ja, ik vind het erg jammer, het is nu wel particulier eigendom... Maar ja, er zijn, als ik me niet vergis, de vaak gemaakt om dat ding eh, op een goede manier in stand te houden. Ja, en als ik zie ook hoe andere gebouwen verdwijnen. Ja, ik begrijp dat dat, dat, dat allemaal kost dat het erg moeilijk is om in stand te houden. Maar als de hogere versie. Nou, die vind ik er niet mooier op geworden. Nee, maar die heeft uh, terug in de watertoren. Inderdaad is dat uh, een soort privébezit. Verwacht je daar wat van? Want je ziet bouwplannen komen, je ziet bouwplannen gaan. Nu ligt het weer een tijdje stil. Er wordt door een aantal architecten aangewerkt. Volg je dat? Ik volg het wel, ja. En ik hoop ook dat het, dat het watertoren bewaard mag blijven. Maar ja, ik, weet je, ben, er zitten een paar van die hmm. hele grote tanks zitten erin. Ja. En daar kun je zo weinig mee. Van die ja. waterreservoirs. Kan je, kan, kan je dat als... Het is natuurlijk Zandvoorts erfgoed... Kan je dat dan, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, toch wel meenemen dat het gesloopt gaat worden? Hoe bedoel je? Nou ja, de, die watertanks, dat zijn dingen waar je bijna niet onderuit kan uh, doen. Nee, nee, dat klopt. Dus dan is de historie... Eh, maar mogelijk, ja, ik heb plannen gezien dus dat, dat de eigenaar eigenlijk bovenin ging wonen of wilde gaan wonen. Ik weet niet hoe de stand van zaken op dit moment is, want je hoort er niet zo gek veel over, dat het wel wezen. Het is dus erg rustig uh, omtrent... Aan het front. <laughs> ja, aan het front. Aan ja. het, uh, aan het wilde ik zeggen. Maar het is... Ja, er zijn een paar rechtelijke uitspraken op dit moment. Uh, tenminste, die zijn er geweest als hm. ik niet vergis. Ja, en er dat... waren drie, uh, drie van die projectontwikkelaars die ermee mee bezig waren. Ja, nou, die moeten met gedrieën moeten zijn met een, uh, een gedegen plan komen. Er staat een, een groot bord dat uh, de, de, de verbouwing aanstaande is. Dus we gaan dat, uh, gaan dat helemaal zien. Uh, ja, gaat volgen, absoluut. Ja, de uitgave van de klink uh, die is twee keer zo dik als de vorige uitgave. Ja. Dus, uh, dat is een jubileumuitgave uitgave. Ik zie uh, bijvoorbeeld de familie Disseldorp prominent in beeld. Zijn dat ja. items die je oppikt? Hè? Een melkboer, een bakker? Ja, ik ken heel veel mensen op het dorp. Ik kom veel in het dorp sinds ik gepensioneerd ben. heb ik iets meer tijd althans dat, dat ik gedacht. Maar... Dat is niet helemaal waar, <laughs> daar weet je ook. alles van, ik heb het nog nooit terug gehad. Nee. En dan, dan spreek je iemand en, ja, en je hebt wat materiaal bewaard, want ik heb een heel groot archief. Ik noem het maar het Kopermuseum want ik bewaar eigenlijk echt alles, van suikerzakjes, visitekaartjes. Eh, lepeltjes. Ja, lepeltjes, ja, daar heb ik ook een paar honderd van. Ja, en af en toe mag ik dat ook tentoonstellen in het Zandert Museum, dat is gewoon ook heel erg leuk. Want die zaakbetekening is er natuurlijk ook... Eh, en als je die spullen hebt, dan, dan zie je het dus, Nemen een truce van de, uh, neem nu inderdaad, is het hoor. Je spreekt na van de originele, van de eerste melkboeren of wat even. Ja, en, en dan denk ik, oh ja, ik heb nog foto's. Nou, ik kom op met die foto's. Nou, die, die schen ik dan in, kuisen ze weer netjes terug. En, uh, nou, weet je niet leuk om wat over te schrijven? Nou, dan schrijven ze een stukje over en dan ga ik er ook nog even kijken of ik wat kan vinden of dat ik een verbinding kan maken met afbeeldingen en oude advertenties die ik dan van de dvd-set haal en mijn cadeau zet. Ja, zo wordt een verhaal dan uh, in de loop van een bepaalde periode gedaan. Ik ben nu weer bezig met Wim Drochtop van de Boekeniersnest. Ja, dat zijn allemaal van die hele leuke dingen. Wim ja, uh, Drochtop heeft ook een stuk geschreven over de oase een tijd geleden, is dat niet? Ja, dat klopt. Maar ik meer gedaan, de man was heel, heel actief, laten we ja. wel wezen. Ja, zo zijn er natuurlijk vele zantwoorders die, die ja. actief zijn en die zitten allemaal een beetje bij jullie op het netvies. Um, jij doet dat niet alleen, wie zit er nog meer in de redactie? Harry Opheikens, uh, Anne Marion Zensen. En dat, dat is wel zo'n ja, af en toe mensen die een uh, stukje schrijven natuurlijk. Nou, die zitten niet formeel in de redactie. We zijn zo'n gedrieënlijk ongeveer. Ja, um... Dus dat is een hoop werk voor drie man. Ja, maar zoals je zegt. Nu... Zeg maar, zeg, zeg maar twee. <laughs> maar ja, die, die zijn toch gepensioneerd, alle twee, dus wat dat betreft. Nee, Harry niet. Harry nog niet? Oh, ik dacht dat gaat hij ook nee, even, nee, uh, nee, te nee. stoppen was. Nee, die is nog te jong. Die moet nog <laughs> die even. Nou <laughs> ja, dan mag jij je schaden als uh, gepensioneerde redacteur. Uh, maar ja. ik, ik, ik hoor ook dat als mensen iets, uh, uh, iets hebben, een tip hebben, ja. of een stukje willen schrijven, dat dat mogelijk is. Absoluut, graag zelfs. En, en, en bij, bij wie kunnen zij terecht? Nou, ze kunnen het via de website doen. Of ze kunnen mij even een mailtje sturen. En dat is ari.koper.outzandvoort.nl Of ari En daar kan men, Of, een... of redactie.outzandvoort.nl, dat kan ook nog. Dus nou, daar... nou, mogelijkheden zat. Wow. Ooit briefje in de brievenbus, mag ook. Mag ook. Spreek, maar de straat ook goed. Ik, ik ben er wel voor in, moet ik zeggen. Want ik hoef niet alles zelf te verzinnen. Want het blad heet De Klink en niet de ARI. Dat vind ik helemaal niet nodig. Nee, maar de, de, de Klink is natuurlijk wat dat betreft een open voor iedereen. Iedereen die een leuk item hebt, kan zich dus melden bij het genootschap uit Zandvoort. Om ja. een stukje in te leveren of, of in samenwerking met de waterstuur. En dan krijgen we weer uh, een mooie, mooie stukken. Uh, ja hoor, dan kunnen we samen spannen. Of samenspannen is een beetje negatief natuurlijk, nee, maar gewoon samen even praten hoe we het uh, gaan doen. En we kunnen alle kanten uit. En dan kan je weer een leuk uh, artikel maken. Van uh, jou ja hoor. Het boek. Uh, eigenlijk zou de Klink, of uh, zou het genootschap uit Zandvoort iets, uh, iets actiefs willen doen voor de leden bij dit, uh, bij dit jubileum. Helaas gaat dat allemaal niet door. Hè? Er zijn, uh, nee, dat klopt. De, de avonden zijn ook niet doorgegaan. Waar, uh, nee. ...veel plezier aan beleefd wordt door heel veel leden. Dus zelfs, ja, zeker. Dus dat altijd vol. Mooie films. Um, toen hebben jullie besloten om een boek te maken. Vertel eens. Ja. Ja, we hadden eerst iets anders willen doen. Maar dat, dat, dat kon helaas geen doorgang vinden om planologische redenen, als ik maar zo mag zeggen. Uh -huh. uh, dus we hebben dus, uh, uiteindelijk besloten om een boek te gaan maken... ...over de afgelopen, nou ja, zeg maar van de periode 1945-1980 ongeveer... En dan krijg je dus een aha erlebnis want je ziet wat er heel veel veranderd is in het dorp. Neem Ober Bayen bijvoorbeeld. Ik ken dat nog uittekenen Al in mijn jonge jaren kwamen we daar met, ik zag, met Leeuwenbrouw. Ik zag, ja, ik, ik, uh, ik, ik zag de foto van uh, Leeuwenbrouw en dat was bij mij ook. Oh ja, daar heb ik nog langs gelopen als kind. Ja, je had daar de botsautootjes, je had daar de gewone autootjes, je had de trampoline. Er heeft nog een achtbaan gestaan een tijdje. Je had Ben Rozen met zijn patatent, je had uh, daar ook de boulevard Kees van Roon staan met zijn groentekraampje en noem het maar op. Ja, dat zijn toch wel dingen. Je ziet foto's van de hoge weg. Uh, alles wat nu vanaf het is, komt weer in beeld. Ja. ja, en we hopen dat de mensen dat, dat gaan waarderen. De eerste presentatie gisteren was heel positief, moet ik zeggen. Het was een gezellige bijeenkomst. Met een... Wel een heel beperkt. Ja, ik wou zeggen, maar met een heel klein beetje heel klein mensen. Ja, uit de jaar 25, man ongeveer nog niet eens, geloof ik. Ja, als ja, je, je moet wat. Ja, je moet zeker wat. Uh, Zandvoort bestaat natuurlijk uit de twee delen, hè. Centrum, eigenlijk drie. Centrum, Zuid en Noord. Uh, de, mm -hmm. de, de, de geschiedenis van Noord, wordt die ook belicht? Er is niet zo gek veel van uh, Noord, want Noord is natuurlijk pas uh, eigenlijk goed op gang gekomen na de Tweede Wereldoorlog. Er zit wel wat in, onder andere het sport, het zwembad en nog wat dingetjes. Maar ja, ik denk dat de, de mensen daar zelf even naar nou moeten gaan kijken. Elk lid van het genootschap krijgt het boek uiteindelijk cadeau. Ook al zitten ze in Australië, dat maakt niet uit waar gaat het naartoe. Mooi. Uh, niet leden, die moeten hem kopen voor 19,95 euro bij de Bruna of bij het Zandvoorts Museum. Ze kunnen ook lid worden, de mensen, dan krijgen ze het boek alsnog. Wel... Nou, je, je hoeft niet gauw te rekenen. <laughs> nee. het, het, het abonnement van de Klink kost 12,50 euro per jaar. Het boek kost 20 euro. Nou, reken maar uit. Hier de verdienen heb je. <laughs> ja. Je moet dus gewoon heel snel lid worden van het genootschap oud En dan krijg ja. je al nog een boek. Ja, en, en de BV 12, dan ben je voor 12,5 jaar krijg je En de Klink. En een boek. Nou, wat wil je nog meer weten, Ben? Dat is zo gigantisch ja, ja. mooi? En je mag meedoen. Uh, een cadeautje. En je mag ook nog meedoen met de redactie om uh, een stukje te schrijven. Ja, absoluut. jou graag zelf. Ik, ik zoek nog steeds mensen die me daarmee kunnen helpen. Dus wat dat betreft, kom maar op. Zijn er in Zandvoort uh, uh, ook, ook mensen waarvan jij denkt van, goh, uh, deze mensen hebben, wat, hebben de historie meegemaakt en die zouden wat kunnen betekenen voor de klink? Nou, naam en toenaam, dat, ja, ik, ik weet het niet. Het dat, dat, dat wordt lastig om daar nu eventjes aan een paar naam bij te gaan plakken. Ja, ik maar ik denk, ik denk aan ondernemers die, uh, die er in die tijd geweest zijn. Ik, ik heb toen ook contact gehad met, met Arkan Petrovic, helaas is die al overleden. Maar die heeft toen ook een leuk stukje geschreven over Petrovic. Uh, en zo zijn er meer bedrijven geweest op Zandvoort waarvan je zegt, nou oké, okay, die zijn er niet meer. Misschien schrijf een stukje, ik ben nog met een paar bedrijven bezig. Dat ga ik nu niet verklappen, want nee. dat moet natuurlijk leuk blijven. Ja. Uh, waarvan ik met de nazaat in contact heb. Uh, we zijn bezig met fotomateriaal, we zijn bezig met advertenties, we zijn bezig met teksten. Kijk, ik heb al een heleboel dingen verzameld, maar op een gegeven moment is het afgerond en dan pas kan ik het gaan publiceren. Ja. Dit is natuurlijk wel zo dus dat het een doorlopend proces is... wat enorm veel tijd en energie vergt, maar gewoon erg leuk is om te doen. Want ja, je ziet toch weer een stukje jeugd voorbij gaan. En dat is ook het leuke nu van de klink. We gaan steeds verder na de oorlog, naar het heden toe. Want het is een dynamisch gebeuren. dan kom je weer terug op het begin. Soms is een dynamische omgeving, want er verandert elke dag wel iets. Ja, dat, uh, daarom zei ik ook, de, de geschiedenis van, van Zandvoort is natuurlijk uh, opgebouwd uit het, uit het vooroorlogse oorlogse... Maar daarna gaat het toch door naar de 2020 en 2021. Tuurlijk. En 2021 is de klink 40 jaar, bestaat dan. In januari. Ja. Komt er dan net zo'n mooie uitgave als die ik net gelezen heb? Nou, rijp wel mooi, maar niet zo dik. <laughs> dus je laat het jubileum van het genootschap toch uh, prevaleren boven het, genootschap, boven ja, het jubileum nee, van de periode? De ja, natuurlijk. De, de klink is ondergeschikt aan het genootschap natuurlijk. Het ja, genootschap is de vereniging, de klink is het uh, orgaan. Ja, dat is ook zo. Uh, dat er toevallig is uitgegroeid tot een, uh, een mooie A4 glossie, ja. Dat, dat, ja, dat is toevallig mm. erg leuk. Maar uh, nee, de klink die is ondergeschikt. Voor de mensen die uh, geen lid zijn, die kunnen dus lid worden en krijgen een boek. Maar kan je ja. ook losse exemplaren van de Klink krijgen eigenlijk? Jazeker, dat kan ook. Je kunt gewoon via de website kun je die bij mij of bij een van de kun je die opvragen. Nou, vragen kun je bestellen, waarschijnlijk op punt. Daar hebben we hebben nog wel het een en ander liggen. Dus je kan zelfs nog dus. historische nummers kan je opvragen. En dat zou dan handig zijn om dat via de website... Uh, ja, zo lang, ja, gewoon mailtje sturen kan ook hoor. Oh. En dan is het zo lang de streek natuurlijk. Want we hebben geen duizend exemplaren la, liggen, laten we wel wezen. Vooral die oudere klinken, die zijn erg moeilijk. En soms kom je ook wel eens een antiquarisch exemplaar tegen. Of, ja. of een ingebonden boekje. Want ook dat ga ik weer volgend jaar doen. Ik wil. Hei, da, ja, daar raak je ja, iets daar raak je bij mij waar ik het al een aantal keren met je over gehad heb. Uh, ja. Ik zag ook in deze klink prachtige blauwe banden staan uh, over ja. de ingebonden jaargangen. Uh, ja. ik, ik proef dat dit weer gaat gebeuren. Dit gaat weer gebeuren, ja. Alleen ja, ik, ik, wil, ik moet het laten doen. Want uh, de Albas die, uh, of mijn een laten doen. Want Alblas is ermee gestopt. Ja. Die heeft het uh, jaren voor ons gedaan. Ik heb wel de maskers, dat, dat zijn die, die, die, die goudprinten, die heb ik veiliggesteld. Die heb ik van Albas gekregen. Dus ik kan ze in dezelfde manier uit laten voeren. Alleen ik zoek nog een, een goede binder. Die heb ik waarschijnlijk wel gevonden. Alleen door het hele corona gebeuren het staat altijd een klein beetje op zijn kop. Ik, ik, ik heb nog geen goed contact kunnen krijgen met de mensen. Maar het gaat wel gebeuren. Okay. Ik, ik hoop in januari uh, contacten te, uh, te gaan weer intensiveren en uh, met de mensen overleggen. Jongens, hoe gaan we dat doen? En wanneer kan dat gaan gebeuren? Want ja, er, zijn, er is toch wel een grote belangstelling voor dat de inbinden van, die, van de klinken. Laten we wel wijzen, je hebt wel een stukje historie op de plank staan. Ja, dat is, het, dat is het mooie van ingebonden werk. Dat je dat als naslagwerk gewoon ergens kan parkeren in plaats van uh, ja. kartonnen dozen met, uh, met kleine en, uh, en grote klinks. Ik hoop dat ja, er ook dat nog een poging komt voor kleine klinks, want die heb ik ook nog liggen om in te binden? Maar... Ja. Ja, daar kan ik over praten. Als jij zegt, ik, nou, ja, ik, ik, ik, ik neem het mee. Nou, ik, ik ben daar heel blij mee, want die kartonnen doos vind ik zo zonde. Laten we alsjeblieft de historie van Zandvoort uh, mooi ingebonden uh, uh, doorgang laten vinden... zoals de vorige periode is ingebonden. Het ziet er bijzonder fraai hm. uit. Ja. Uh, Arie, heeft het genootschap uit Zandvoort nog een uh, kerstwens voor de Zandvoorters? Maar uiteraard wensen wij uh, alle Zandvoorters uh, een heel gezonde, uh, gezonde kerstdagen. Laten <laughs> uh, en, en neem in godsnaam alle coronaregels in acht. Want ik hoef van mijn schoonzoon die het ziekenhuis weg, dat het echt heel hard werk is en dat het echt moeilijk wordt. Dus denk, aan, maar denk niet alleen aan jezelf, maar denk ook aan een ander. Uh, en wij hopen elkaar natuurlijk in goede gezondheid volgend jaar weer op de genootschapsavond te, te mogen en kunnen ontmoeten. En uh, ja, we zijn alweer bezig met nieuwe filmpjes. Dus wie weet wat, uh, wat de toekomst ons dan gaat brengen. En mochten de mensen nog materiaal hebben, kom gerust even langs. Bel me op, maak een praatje. Kijken we wat we gaan doen. Oké, okay, Ari, ontzettend bedankt voor deze uitleg. En uh, ik hoop je inderdaad in het volgend jaar weer op een avond te, te mogen ontmoeten. Dankjewel. Uh, zeker Ben, graag gedaan. Dankjewel. surrounding